Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Marokko zoeken hulpverleners naar overlevenden. Na de aardbeving van afgelopen vrijdag. Veel mensen worden nog vermist. Reddingsdiensten proberen mensen te bevrijden die onder het puin liggen. Het Nederlandse Rode Kruis helpt daarbij op afstand. Wij ondersteunen het Rode Kruis in Marokko. Dat heet het Marokkaans Rode Halvermaan. En zij hebben duizenden hulpverleners die echt van het eerste moment aan de slag zijn gegaan. We zitten echt in de kritieke fase waar het echt puur gaat om het redden van mensen... en mensen onder het puin vandaan halen. En daar zijn zij in gespecialiseerd en zij zijn ook in alle getroffen gebieden actief. Het dodental naar de aardbeving is opgelopen tot boven de 2000. En waarschijnlijk blijft het daar niet bij. Grote bedrijven die belasting proberen te ontduiken krijgen het moeilijker. Multinationals moeten vanaf volgend jaar minstens 15% over hun winst gaan betalen. En dat betekent dat het een stuk lastiger wordt om slimme belastingtrucjes uit te halen... zegt economie-redacteur Julius Moorman. Het minimumtarief wordt door 139 landen gehandhaafd. En vrijwel elke multinational die dit aangaat zit in één van die 139 landen. En daardoor is het echt een sluitend systeem. Je kan je belasting als bedrijf nog steeds proberen te optimaliseren... maar 15% is dus wel echt het nieuwe nulpunt. In Nederland krijgen zo'n 3000 bedrijven te maken met deze nieuwe regel... waaronder Philips en Heineken... En wie is de beste metselaar, kapper, elektrotechnicus of hovenier van Europa? Daar proberen ze achter te komen bij het EK beroepen in Polen deze week. Deelnemers uit heel Europa deden daarmee en ook 22 Nederlandse MBO-studenten waren erbij. Deelnemer Bart pakte bij het onderdeel lassen goud. Tijdens de wedstrijd ging het eigenlijk supergoed, uh, gepiekt op het goede moment en uh, het had denk ik niet echt beter gekund. En uiteindelijk is het harde werken beloond met uh, gouden medaille. En het was niet de enige plak. Ook werd er brons gescoord door team Hoveniers en Megatronica. Het weer, het is zonnig en zeer warm september. Weer vanmiddag 28 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu De Watertoren. Got my first real six string Bought it at the five and done Played it till my fingers played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 long way down I'll make it safer for you your parachute won't let you down take your, your parachute, parachute and go take and a parachute. maybe come back tomorrow take your, your parachute. parachute I am take and a stop you ever get in sorrow and if the winds don't catch you I will I will if the wind's Yeah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 Oh Eat now so fake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 We'll mm -hmm. voor 106.9